Kees Groot met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij een verspreking maakte... toen hij gisteren suggereerde dat er geen bewijs is... voor Russische inmenging in de presidentsverkiezingen in 2016... Tijdens een persconferentie zei Trump vanavond dat hij zich volledig schaart achter de conclusies van de Amerikaanse inlichtingendiensten die 13 Russen hebben aangeklaagd. De president kreeg zware kritiek nadat hij gisteren, na de top met president Poetin, zei dat hij er niet van overtuigd was dat de Russen erachter zaten. Nu zei hij dat hij bedoelde dat hij geen reden had om aan te nemen dat Rusland niet achter de inmenging zat.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 Pogingen om in rechtszaken digitaal te procederen zonder papieren dossiers zijn tot nu toe grotendeels mislukt. Alleen in Midden-Nederland en Gelderland wordt digitaal geprocedeerd, in de rest van het land niet. De ICT-operatie duurt nu zes jaar en heeft 200 miljoen euro gekost. In Nieuwsuur zegt de Orde van Advocaten dat advocatenkantoren voor miljoenen op kosten zijn gejaagd. Minister Dekker en de Raad voor de Rechtspraak moeten snel met een oplossing komen, vindt de Orde. De Rabobank en ABN AMRO hebben met duizenden klanten nog altijd geen compensatieregeling getroffen voor dure rentederivaten. Veel MKB'ers kwamen door die producten in de problemen omdat ze niet goed waren uitgelegd. In 2016 werden afspraken gemaakt over een compensatieregeling, maar Rabobank en ABN AMRO hebben die dus nog niet. Het weer een heldere avond. Minima vannacht 12 tot 16 graden. En er is kans op een mistbank. Morgen opnieuw flinke zonnige periode. En het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.